Ja. Heb je het al gevraagd? Nog niet. Ze willen de bomen in de tuin kandelaberen. Wie? De tuinmannen, omdat er zo in de tuin niks wil groeien. Godverdomme, zijn ze wel helemaal gek geworden. Balk vindt het goed. Mia heeft dan aan Rentjes gevraagd of je niet eens met Balk wil praten. Maar we geloven niet dat Rentjes dat zal doen. Die heeft wel een grote bek? Maar als het voor wat anders is als voor zichzelf, doet hij niks. Wil jij dat niet doen? Als ik Balk vraag om ze niet te laten kandelaberen, geeft hij opdracht om ze te laten kappen. Dat geloof ik niet. Je hebt meer invloed op hem dan je denkt. Ik zal zien. Ken jij Aad Ritsen? Nee. Adriaan? Maarten Koning, jij bent hier nieuw? Ja, op volkstaal. Dat houden jullie ook nooit op. <laughs> ja. De haar moet moeten zal de grootste afdeling hebben. <laughs> Mijn mag ja, Jij bent in Brabant geweest. Het is hier jou al gevraagd of je met Balk wilt praten, Maarten. Ja.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 Een mooi voorbeeld is de perceelsnaam het gouden boomje in de Zuidhoek bij Sint Maartensdijk. De overlevende zegt dat in dit weiland vroeger een boom stond waaronder in de oorlog een schat verborgen werd. Is vaker gezocht, maar hij is nooit gevonden. Nou blijkt uit de archivalia duidelijk dat die naam ontstaan is uit gouden boom. Ja, mooi, ja. Koos. Heb jij al met Jaap over die bomen gepraat? Gouden bol. Dum. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zullen we naar boven? gaan? Hij hoorde het niet, hè? Nee, hij hoorde het niet. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon.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 Pap dat de volgende ochtend staat. Dat lijkt me hartverscheurend. Hoe was het in Brabant? Goed. Een van de mensen die u bezocht... had nog een Limburgse vlaai voor ons gebakken. Maar je uh, onderzoek? Uh, ook goed. Uh, ik heb een zeis gezien. Waarbij het blad... nog met raffia aan de boom bevestigd was. Dat heb ik nooit eerder gezien. En zeg dat dan wat?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 Het volgende ogenblik besefte hij dat hij het met die opmerking alleen maar eigen had gemaakt. Een proleet is immers per definitie een democraat, terwijl een aristocraat niet met proleten discuteert, zeker niet met een prolet die afwezig is. Hij schaamde zich en werd wakker, ontevreden over zichzelf.